8 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het Samenlinksactie voor Afrika. De hulporganisatie maakte grote zorgen over de aanhoudende droogte op het continent. Voor minstens 42 miljoen mensen dreigt hongersnood. Door geld in te zamelen via Giro 7244... wil het Rode Kruis extra voedsel, water en medische hulp kunnen bieden... maar ook bijvoorbeeld boeren voorlichting geven... over de effecten van klimaatverandering. IS heeft de eerste drie maanden van dit jaar het aantal aanslagen en aanvallen flink opgevoerd, zegt een Amerikaans bureau dat terrorisme analyseert. Volgens het bureau is IS vooral in Irak en Syrië veel actiever, omdat de terreurorganisatie daar steeds meer onder druk staat. Er waren in beide landen de afgelopen maanden bijna 900 IS-aanvallen en er kwamen zeker 2150 mensen om. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry... probeert in Genève de vredesbesprekingen over Syrië-vlot te trekken... en nieuwe afspraken te maken over een staakt het vuren. Kerry zegt dat zijn belangrijkste missie is... een einde te maken aan het geweld in de stad Aleppo... waar de afgelopen week zeker 250 mensen omkwamen bij bombardementen. De Belastingdienst heeft zaterdag nog 165.000 aangifte binnengekregen... vlak voor het verstrijken van de deadline... Er kon tot gisteren 1 mei aangifte worden gedaan. In totaal heeft de Belastingdienst nu 9 miljoen aangifte inkomstenbelasting binnengekregen over 2015. De verwachting is dat dat er uiteindelijk 12 miljoen worden. In Rijzenhout in Noord-Holland heeft de politie vannacht een verdachte neergeschoten. Die werd samen met een aantal anderen betrapt tijdens een inbraak... De inbreker, die te voet vluchtte, werd neergeschoten. De anderen gingen er in een auto vandoor. Daarbij reden ze op een politieauto in. Een agent raakte licht gewond. De verdachten in de auto zijn voortvluchtig. Het weer veel zon, bij 13 tot 18 graden. Er waait een stevige zuidwestenwind. Later op de dag meer bewolking. Dit was het NOS Show. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen op de A1 richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden-Oost. Op de A2 Den Bos utrecht gaat het langzaam tussen Zalbommel en de Afrit Geldermalsen. Op de A4 naar Amsterdam tussen Ipenburg en Zoeterwouderdorp dorp En tussen Zoeterwouder rijndijk en roelof Sveen. Op de A6 stad Muiden langzaam rijden tussen Almere Stad en Muidenberg. De A15 Gorkum-Rotterdam over 6 kilometer tussen Gorkum en hardingsveld giessendam En daarna aansluit in de file tot aan Papendrecht.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 Weer een zwingend begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag bij CWM. Je hoorde de single van Nico en Vins. dat was MI I Wrong. Het is 7 over 2, we zeggen Zandvoort een hele goede middag. En welkom bij Sanfort op zaterdag. En tegenover mij, Cor Draaier. Goedemiddag Cor. Ja, goedemiddag Rob. Ja, want Albert Jan die heeft een dagje vrijgenomen, want hij is jarig. Ja, van harte gefeliciteerd Van harte -Jan. gefeliciteerd collega.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 En we hebben Dolly erop uitgestuurd naar de KNRM. Want er schijnen wat technische problemen met de boten zijn. Maar daar horen we straks meer over. En natuurlijk allerlei nieuwe nieuwtjes. Oké, okay, dat vanmiddag dus tussen 2 en 3 uur. Ja, de kwalificatie in Sochi is inmiddels ook gestart. En daarvoor hebben we ingeschakeld. Ja, niet zomaar iemand hoor. Nee, Willem van Dessen. Hij volgt voor ons de kwalificatie in even na drie uur. Hoor je zijn verslag daarvan? Dat allemaal bij CFM. Zaterdagmiddag. Zo voort een hele goede weg. En leuk dat jullie luisteren.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 You don't really...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 was het niet op 1 april? of zo? Nee, het was er ergens eind december ja. dat het ter sprake kwam. Maar helemaal niks meer gehoord. Ja, er zijn vorig jaar natuurlijk wel meer dingen ter sprake gekomen... die niet zijn gerealiseerd. Ja, ja. Oké, okay, dus mocht iemand het weten hoe het daarmee zit... laat het even weten aan CfM. Ja, en verder zijn we natuurlijk weer hartstikke trots... want Zandvoort heeft weer opnieuw de blauwe vlag erop...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 Radio. Nou, hebben wij bij deze verandering gebracht. Je hoorde, miss with my man. Ja, een hele hoop ophef over onze schelpenkar, Cor. Ja, wat want... Uh, ja, ja, die is een beetje in elkaar gevallen. En uh, moet die nou opgeknapt worden, of niet? Ja, ze zouden gaan plaatsen op de rotonde bij het nieuwe unicum. En toen ze hem daar wilden plaatsen, toen donderde die allemaal aan elkaar. Ja. Dus ja, maar goed, er is goed nieuws. Want ja, Brugman heeft besloten om actie te ondernemen op deze schelpenkar. Want hij was toch wel heel erg uniek.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 En dat is natuurlijk goed nieuws. Ja, dus... zo, zou mooi zijn. Schelpcario, dat is een mooi ding hoor. Mooi als hij weer gerestaureerd is door Jan Kool en uh, alle anderen. Zo dadelijk het CFM weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst Frans. I crawl through the desert on my hands and knees. my pretty place, Climb the highest mountain. If I were sorry, it from the top. Swim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 the ocean. If I were sorry, I'd take a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 Ja, het is veel te koud, man. Ja, het Dat is niet normaal. Koningsdag. jongen, jongen, jongen, jongen, jonge, jonge. Wat ja, een kou, hè. We hebben een winterjas aangelopen. Wel, wel gezellig uh, in het centrum. Ja, het was dus wel gezellig. Ja, geen kramen. Veel te hard wind. Jawel, maar later uh, ging het uh, steeds gezelliger worden. Ja, dat klopt. Ja, dat... ja hè. Ja, ja, ja, ja, ja. De, Die terrasjes. <laughs> ja, precies. Wil je het weer nalezen? Ga dan naar uh, www.ricoweer.nl Of kijk ook eens op de site van Lex van de Hoorn. www.meteopagina.nl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 Draag, ik vraag je, breng me naar het water. Ready to close my eyes. Steady and whole tight. I'm gonna be crossing over to heaven in the great divide tonight. Ik ben klaar om op reis te gaan. Ik sluit mijn ogen Voor alles wat er komen gaat Het Is laat I'm ready to close my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 Nou, fijn, fijn. Je bent uh, bij uh, Beach Club 10, want daar is vandaag de dag. En wat uh, minder goed bericht over de redboot zelf, hè?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 Thank you. Kijk, ik bedoel maar even, het wordt zo enorm gewaardeerd dat mensen helpen om de KNRM in stand te houden en boven water te houden. Want het is natuurlijk heel belangrijk en zeker als kustbewoners moeten we ons, realiseren we ons enorm goed dat die zee heel veel plezier kan opleveren, maar ook heel veel verdriet. En daarom zijn al die mannen van de KNRM hier om te zorgen dat als de nood, als de nood aan de man is op zich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 Ja, we zijn er nog hoor Dolly. Waar zitten oh, we ademloos te zitten ademloos te luisteren en al die mensen aan de microfoon. Ja, geweldig, geweldig. Is, er, is het gezellig druk daar? Het is, het is heel gezellig druk daar. Uh, ja, er zijn uh, zat mensen. Mensen zitten lekker een kopje koffie te drinken. Ze bekijken de mini-tentoonstelling. Ik uh, heb me net laten informeren over de vroegere reddingsmethodes. over het wipperen door de eeuwen heen.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 Oh, ik dacht dat ik nu naar de studio kwam. Nou, mag ook hoor, mag ook hoor. Ja, ja kijk maar, kijk maar, kijk maar. Ik vind alles best, Jij, hoor. Ik vind het prima. Ja, Oké. Okay. Ja, we contact in ieder geval. Ja, is goed hoor, ja, dan dan u. Laat ik jullie weten. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, bye bye. Doei.